Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland heeft zich vanavond een aardbeving voorgedaan met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter.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 De kandidatuur van oud-voetballer Eric Cantona voor de Franse presidentsverkiezingen blijkt een publiciteitsstunt te zijn. De krant Liberation meldde dat Cantona president wilde worden, maar hij wilde alleen maar aandacht vragen voor de vele dak- en thuislozen in Frankrijk. Cantona voerde al vaker actie. In 2010 riep hij de Fransen op om hun geld op te nemen van de bank, om het financiële systeem op te blazen.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 Enkele dagen daarna op zijn begrafenis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 Deze mensen zijn, uh, die waren eigenlijk een beetje gepikeerd dat er nooit iets van de Dutch werd gedraaid. Dus het kwam goed uit vandaag. Nou, u gaat luisteren naar een stuk van de Dutch Winkels in 1967 live in het Sportpaleis in Berlijn. Met Peter Schilperoort op Planet, de Gebroederskaart, Dick op trombone, Ray op trompet, Bob van Overbas, Peter Hiedma Drums en Arie Lichthardt. Hij speelt banjo op dit, op dit stuk en het uh, stuk heet Our Love is Here to Stay.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 Dat is een uh, drink, dat teach me tonight. Oh, die zitten. niet Ja, Even, even. Kan ik het nog even doen?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 Antieke dingen die Descartes verzamelde in zijn uh, leven. Uh, de, de gelden die daarvoor komen die worden gebruikt voor het plan van een paar Haarlemers om een standbeeld van Descartes en Ruud Brink uh, in Haarlem uh, te maken. En,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 Tijdens de opname in Nederland ook zijn enorme verwondering uit voor haar zangkwaliteit. En zoals zij, ken ik er misschien twee op de hele wereld, waar zijn woorden tegen Fritz Landesberg. Dat betekent natuurlijk volgende week hier weer guld muzikaal, jazzmuzikaal geweld in de krocht. En daar moet u naartoe gaan. En daarom als eerste Toon van Wit is geweest, gaan we natuurlijk nog eens iets laten horen van Lydia van Dam. Maar eerst Dood. Thank <laughs> you. stand herma ja. i'm so crazy about is james die uh...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 College Band, live in de Sportpleis in Berlijn in 1967. Descartes trompet, Descartes trombone, Peter Schildbroek, Planet, Bob van Overbas, Arie Lichthart-Banjo en Peter Ipma Drums. Ja, dat was de Dutch Wing College Band. Uh, we gaan door met een stuk van de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 She felt the same when he put his arms around her. He said, Julie, baby, you're my flame. I give it fever. When you your kisses, fever with that flame in you. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for soon.